Al minister Verhagen. Morris de Baksblad was 74. Het weer veel zon. Het is een graad of 11, Ook morgen droog en zonnig en dan iets minder koud. Dit was het nos journaal. Ame verkeersinformatie. De A2 bij Vinkenveen mag dan weer open zijn. De files op de omleidersroutes zijn nog niet opgelost. Van Amersfoort naar Amsterdam staat tussen Blaricum en Kelperdienme 12 kilometer file. Ook richting Amsterdam al vielen bij Laren 3 kilometer. Op de A2 Utrecht-Amsterdam, tussen Maarsen en Vinkenveen 5 kilometer. Maar alle rijstroken zijn dus weer open. Een korte file op de A9, Amstelveen ook bij knap het Velzen 2. Op de Ring van Rotterdam, de A20, is nu een ongeluk gebeurd vanuit Gouda. Tussen het plein en Rotterdam Centrum 4 kilometer. Twee rijstokken zijn dicht. Richting Gouda staan de kijkers in een korte file van 2 kilometer bij de afrit Rotterdam Centrum. De A27 Utrecht-Almere bij knooppunt Eemnes 2 kilometer. Dat is ook een erfenis van de problemen eerder vanmiddag op de A2. En dat geldt ook voor de N201 Hilversum naar Uithoorn. Het draait nog stapvoets tussen Vinkerveen en Uithoorn.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 Oostenrijk je doel bereikt. Dit is Radio 1: Tros Auto Show. Presentatie Carlo Gansen en Huub Stapel. Dames en heren. Dames en heren, goedemiddag bij de Tros Auto Show. Volgens mij is het alweer de zevende of de achtste in successie. Goedemiddag. Ja, het lijkt het meer. En u hoort naast mij niet de rustgevende basklank... van de jonge heer Sebastiaan van Werven. Want die drijft ergens ter hoogte van Egypte. Ik hoop althans dat hij drijft. Blijf ja weg. Ja, ja, die is op vakantie. Uh, maar hij is volgende week is hij weer terug. Maar in de tussentijd wordt hij vervangen. Kundig vervangen door niemand minder dan... Nou ja, ja maar, uh, durf ik het zo wel te zeggen. Ik zal al je doopnamen vergeten. Maar Hupstapel. Hupstapel, je was ooit uh, bij ons te gast in een uh, autoshow. Ja, klopt. Een aantal keren zelfs, volgens ja, mij. Ja. En, uh, en toen dachten we van, als Bas er niet is... Dan moeten we Huub vragen, want dan wordt, het, dan wordt het leuk. Ja, en dan wordt het bariton. Bariton? Ja, ja dan wordt het bariton. Geen ja. bas. Maar en ja, nou, en, en dat, dat doe je ook elke avond voor een groot publiek, hè? Uh, bariton. Ja, ja, ik heb gisteravond mijn Manneko van Mars, Vrouwen van Venus... voorstelling voor de 254ste keer gespeeld... voor 900 mensen in Zaandam. Zo. Ja, en vanavond? En vanavond sta ik in Beverwijk. En dat is ook helemaal uitverkocht. En het is eigenlijk al uitverkocht tot volgend jaar mei. Ik wou net zeggen, want ik heb, <lacht> ik heb even op de website gekeken... En, en, en, en dan gaan we snel door naar de auto's. Mm. Maar ik heb over de, de eerstvolgende keer dat je naar uh, mannen komen van Mars... vrouwen komen van Venus kan gaan kijken. Dat is een one-man-show van jou. Ja. Een wat, wat, wat doorspekt met enige humor, mogen we zeggen. Ja. Is ongeveer mei 2012. Ja, dan, is er nog, dan zijn er nog kaarten. Nou, dat is mooi. Ergens dat, hè. Dat is en dan toch bij Tros Autoshow ja, zitten. Kom, ik, auto's. ben, ik ben er trots op. Ik, ik ben, er ben er trots op. He, heel He, goed. goed. Het is een woordspeling ik gewonnen. Ja, ja, ja. Tegenover ons aan deze tafel ook een, een, een eerwaarde, om het zo maar te zeggen: uh, Meester Robert S. Krol. En dan met een C. Voorzitter, in, althans in deze hoedanigheid, van de Koninklijke Nederlandse Automobiel Club. Zo is dat: KNAC. Het bestaat nog. Zeer beslist. Ja. Uh, alive and kicking zou ik zeggen. Ja, is dat zo? Absoluut. Ik hoor er niet zo heel veel van. Ik zie Elke keer zie ik een mooi blad verschijnen. Maar, maar dat ik het nou elke dag terug hoor in de pers van de KNAC of de knak vindt dit of dat, nee. Nee, dat komt ook omdat wij uh, uh, minder ons bezighouden met... Uh, de belangenbehartiging, alhoewel dat wel in onze statuten staat. Ik wou net zeggen, we zijn begonnen. Uh, ja, ja zeer, zeer beslist. Maar uh, belangenbehartiging kun je pas effectief en goed doen. op het moment dat je uh, een ongelooflijk hoop aantal leden hebt. En uh, dat hebben we op zich ook wel. Uh, we hebben meer dan 10.000 leden maar als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met de ANWB ja. uh, met 3,8 miljoen leden dan is het zoiets als uh, de muis en de olifant ja. die, uh, uh, die dan tegen elkaar zeggen wat dansen we samen lekker en dat, dat uh, beschiet toch minder hard op en dus. hoe, komt dat? hoe komt dat dat jullie maar zo weinig leden hebben nou, we hebben helemaal niet weinig leden. We, nee, hebben, nog le we hebben nog nooit zoveel leden gehad... Uh, uh, in de uh, lange en uh, roemruchte geschiedenis van de KNAC... als dat we op dit moment hebben. Dus uh, weinig leden, dat zou ik niet durven zeggen. Mm. Bovendien, uh, ik uh, denk dat uh, de verenigingen die meer dan uh, 10.000 leden hebben... die bovendien ook nog koninklijk zijn en die ouder zijn dan 100 jaar... die zijn op de vingers van twee handen te tellen. Hoe belangrijk is dat koninklijk? Nou, wij vinden dat uh, uh, misschien niet belangrijk, maar we vinden het wel leuk. Is het een, waar, waar staat het predicaat koninklijk voor voor u? Het predicaat koninklijk uh, dat hebben wij in uh, 1914, 1913 gekregen, omdat uh, alle leden zich destijds enorm hebben ingespannen en hun auto's ter beschikking hebben gesteld bij de mobilisatie van Nederland die zich toen afspeelde. En toen heeft koningin Wilhelmina, uh, ons vanwege die verdiensten... ondanks het feit dat we eigenlijk pas 15 jaar bestonden... al uh, het recht verleend om het predicaat koninklijk te mogen voeren. En dat doen we sedertdien met gepaste trots. Want of de oude Hendrik of een petrolhead was, dat weten we niet, hè? Nee, nee, nee Wel dat hij nee, hem goed nee, raakte, nee, dat nee, weten we wel. Ik denk dat het een petrolhead was, want hij was uh, uh, inderdaad direct... vanaf uh, zijn entree in Nederland al lid van uh, de KNAC... Oh. En uh, dat heette toen natuurlijk niet de KNAC, maar de NAC, de ja. NAC. En, uh, uh, nou ja, en sedertdien hebben wij een lange historie samen met leden van het koninklijk huis. Wij hebben zelfs uh, gedurende lange tijd twee leden gehad van het koninklijk huis die uh, onze beschermheer en beschermvrouwen zijn geweest. En dat is eigenlijk heeft, uh, dat geduurd tot 1980. Mm -hmm. Totdat koningin Juliana aftrad. En toen heeft ze gezegd, nu is het tijd om mijn beschermvrouwschap uh, maar weer eens terug te geven. D dit is het mooie verhaal. Klopt. D niks op af te dingen. Maar je kan het natuurlijk ook iets anders zeggen. De knak bestaat sinds 1898. Dat was een, een periode, volgens mij, dat er vijf, zes auto's reden. Werd er werd vaak nog stenen naar gegooid. Want het waren, het waren, waren, waren duivelse uh, apparaten. Ja. Maar goed, je bestaat dus al tijden... desondanks inmiddels een... Onderdeel van de ANWB, niet meer een zelfstandige club? Nou, dat is een grote vergissing. Nou, vertel. Want, uh, dat is namelijk niet zo. We zijn een onafhankelijke vereniging. Alleen qua dienstverlening uh, werken we nauw samen met uh, uh, ja, onze, onze gewaardeerde uh, ANWB. Maar. Dat is natuurlijk hè, dus de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB. En dat is natuurlijk toch uh, iets anders dan de KNAC. De KNAC is gewoon een hele ouderwetse en uh, inderdaad de oudste automobielclub van Nederland. Daar uh, ruikt het nog naar ongeloden benzine, mineralen, olie en oud leer. Dat is hetgeen wat wij uh, willen uitstralen. Ja, ja, en nee, dat, is hetgeen, daar... uh, dat is de niche waar wij in kruipen. Ik heb een prangende vraag. Een prangende Hoe vraag? oud is... Uw jongste lid. <laughs> dat is een goeie. Ik zou het niet weten. Ik nee? heb in elk geval gezien dat dat niet Huubstapel is. Want die heeft in 96 zijn lidmaatschap opgezegd. Ja, omdat hij dacht... waarom zou ik lid blijven van, van, van de ah, KNAC... als zijn, ik ook lid ben de van, van de vragen. Wegenwacht? Ja. Dit zijn de goede dus vragen. Dus dat is de, precies meteen de vraag. Absoluut. Waarom, waarom nou, moet ik lid worden van de KNAC? Als je van auto's houdt... dan ben je lid van de KNAC. Want wij bieden namelijk... precies hetzelfde... Uh, wat je bij andere verenigingen ook krijgt, bijvoorbeeld Wegenwachthulp... want die krijg je bij ons ook. Mm -hmm. Maar als je van auto's houdt en je bezit zelf ook nog uh, een wat oudere auto... om niet te zeggen een klassieke, uh, antieke auto... dan ben je bij ons aan het goede adres. Want dan uh, heb je A, een alleraardigst blad, een leuk blad... een blad dat knispert en bovendien steeds beter wordt... Uh, we hebben uh, autoverzekeringen die heel specifiek maatwerk bieden uh, op het uh, gebied van uh, uh, oude auto's. Uh, want, uh, uh, wij, wij bieden bijvoorbeeld, om maar eens wat te noemen, als je uh, pech hebt met je uh, auto in het buitenland... dat onze auto, ongeacht de dagprijs, gewoon opgehaald wordt. Want bij oude auto's, bij, bij, bij classic cars, uh, uh, ligt dat nu eenmaal uh, gevoelig, dan wil je... Ja eigen auto ten alle tijde opgehaald hebben, los van de dagvaarden. Ja, dat dat, ja, precies. Nou, dat is even. Ik ben wel lid van de knak, ja, Huub. Dat zie ik je enorm. Op, ja, vind dat, ik net zeggen. En jij als goed Limburger zou het ook moeten zijn, vind ik, persoonlijk zelf. Maar <lacht> dit er zijn, maar ik heb natuurlijk wel... Komen we ook in Limburg. Komen we ook. <coughs> ja, ik woon in de, Amsterdam. Ter, oh, ja, oh jee. Oh ja, ja, ja, nou ja dat, dat, dat, dat is helemaal. Dat, daar, daar is, meneer Krol schijnt daar zelf het blad rond te begrijpen. <laughs> schijnt hoor. Schijnt, of zijn zoon, jullie. In toga, ja. Ja. Ja, Maar um, uh, ik ben toen lid geworden van de KNAK. Want ik denk: ah, nou weet je, dan ben ik tenminste geen lid van die enorme grote AWB. Wat ik af en toe best wel een, een moloch vind, om het zo maar te zeggen. B, vond ik het ook wel chic. Jullie hebben een hele mooie plakwetten, ook nog eens een keer. Maar de uh, allereerste reden was de verzekeringen. Jullie hebben een verrekte goede verzekeringen. En ik, ik heb zomaar het vermoeden dat heel veel van jullie 11.000 leden... lid zijn van de knak vanwege die verzekeringen. Of is dat niet zo? Nou, dat zou heel goed kunnen. Uh, ik denk dat het ook komt vanwege een gemeenschappelijk gedeeld autogevoel. Passie voor mooie oude auto's. Dat is natuurlijk uh, iets waar we voor gaan. Dat delen we met elkaar. Ja. Uh, en dat blad, wat we uh, natuurlijk hebben. Maar we hebben ook uh, taxatiedagen. Uh, er wordt ook een rally georganiseerd. We sponsoren ook zo af en toe uh, rallies. Zoals de Nationale Rode Kruis Rally. Uh, om maar eens een uh, buitenpost te noemen. Ja. Uh, dat zijn toch ook allemaal dingen uh, waar de KNAC ook voor gaat. Waar de KNAK ook voor gaat. Ik heb een oneerbiedig voorstel. Als we nou eens gaan luisteren zo meteen naar een impressie van een buitengewoon moderne automobiel... dat is overigens één van de... bij jullie op de website te verkiezen als klassieker van de toekomst. Eén van de zes. Ja, ja, er is over nagedacht ja, Jij denkt dat hier niet wordt nagedacht. Hier wordt gewoon nagedacht. En dan ga ik daarna vragen hoe we met z'n allen die knak aan meer leden moeten gaan helpen. Want we kunnen hier lang naar elkaar kijken, maar ja. 11.000 is wel te weinig. Dat is te weinig, dan moet ik ook wel lid worden, vind ik. Ja, ik ga, ik, ik, me je... zo, ik ga me zo inschrijven. Ja, ga je doen. Ja. Ik heb niet eens een oldtimer. Kun je nagaan? Nou, nou, nou. Ik ben zelf een oldtimer. Ja. Ja, precies, ja. <laughs> we, uh, Bastiaan van Wervel heeft voor vooral hij naar Egypte vertrok. Gereden met de, uh, uh, ik moet het ze goed zeggen, de Range Rover Evoque. Gaan we naar luisteren. Dit is de nieuwe Range Rover Evoque. En wat is dat nou voor auto? Nou, gewoon een SUV, maar dan een beetje de kleinere SUV. Dus niet de treurig grote van... kijk mij eens aankomen, ik ben een enorme jongen. En je stapt uit op je treplank met je puntschoenen... en blijkt 1,65 meter 65 te zijn. Dus eh, eigenlijk Jorn Lucas in een BMW X5? Nee, dat is er niet bij. Dit is een iets normalere maat. Een maat die we kennen van de BMW X3... De Q5 van Audi. Maar ook tegenwoordig andere auto's. De, de Kia Sportage bijvoorbeeld. Of de opvolger van de Hyundai Tucson. wiens naam namelijk vergeten ben. De ix35. Ah, de ix35, zegt diezelfde meneer Lucas die naast mij zit. Wat maakt deze nou anders dan anders? Nou, dames en heren, dit is een, dit is een uh, schoen van meneer Laboutin. Of een tasje van Louis Vuitton. Hier is namelijk over nagedacht... Qua design. Want wie gaat dit nou rijden? Van die uh, harige onderarmen die door modderplassen willen beuken? Nee, hier willen hooggehakte blonde meisjes van 35 mee door laren Op weg naar de supermarkt. En de enige helling die ze rijden is de parkeerkelder onder de Albert Heijn. Op en af. Hij is destijds niet voor niks geïntroduceerd door... ja, eigenlijk de vleesgeworden Louis Vuitton-tas Victoria Beckham... Oftewel Porsche Spice. Een mevrouw die handtassen heeft van 15.000 euro. Het stuk. Ja? En dat is wel heel handig van Range Rover. Een onderdeel van Jaguar, wat hier een onderdeel is van Tata uit India. Ze hebben het goed begrepen. Dit is een ding wat je verkoopt aan dames die toch een beetje hoog willen zitten. Die lekker willen rijden. En waarvan de man die zegt... Ach schat, 70 mil voor een autootje. Wat maakt het uit? Hè? Hij is er dan wel vanaf 42 en een beetje, nou bijna 43.000 euro. En u kunt daarna een beetje omhoog. Wij zitten op dit moment in de Range Rover Evoque SD4 Prestige vanaf 65.900. Maar met alle toeters en bellen erop, 77.000 euro. En hij is wel mooi hoor. Het is namelijk af. Het is goed afgewerkt. Het is mooi. Het ziet er van buiten briljant uit. Nou even naar zijn concurrent. Ik noem er al een paar. De X3 van BMW, de Audi Q5. Allemaal een beetje auto's die ja, wel dat hele Duitse uitstralen. Dit is weer voor mensen die design rubberlaarzen hebben. Dus een Hunter Boot of een Argyle. He, iets rubberigs, maar dan wel waarover nagedacht is. En liefst uit Engeland, want als je door de designmodder loopt, doe je dat met designlaarzen en de design. Range Rover Evoque. Het zal u dan ook niet verbazen... dat u in het gooiwoonachtige C-Bransen... dit een briljante auto vindt. En ik, als eenvoudige Haagse knul... zeg, weet je, voor de helft van de prijs... koop je een Kia Sportage. Eigenlijk is dat namelijk gewoon een gereedschapskist. Waar gamma op staat. Wat je mee kan nemen en je hamer in kan doen. En die kost de helft. Ja? Geen lange nagels... Geen hoge hakken, niet opvallen in de supermarkt. Nee, gewoon doen wat hij moet doen: harige onderarmen over de keien. Jammer, hè? Jammer. Jammer van zo'n Bas. Hè. Wat een verhaal. Zeg. Hij denkt, ik zit toch onder water tegen de tijd dat dit wordt uitgezonden. Dus ja. ik kan gewoon even losgaan. Ik vind het zo weinig kritisch. Ik heb ergens gelezen dat de navigatie van die Evo ook niet goed is. En dat het zicht rondom... Dus ja. Jij rijdt hem nu, hè? Ik heb hem heel toevallig dit weekend. En? En eh, ik moet zeggen, qua rij-eigenschappen, verrassend goed. En ja, weet je, het is een, het is een enorm opvallend apparaat. Het is echt... Ik heb dan de drie deurs nu, de 190 pk diesel, uh, kost 81.000 euro, <kijst> gewoon even, even geld. Maar het is wel, uh, ja, voor, voor iedereen die, die, die, die, die zeg maar een Range Rover leuk vindt, maar hem wel wat groot vindt, is het natuurlijk een ideaal apparaat. Ja, dat je net zo goed een Kia kan rijden. Kijk, de heer van Werven rijdt in een Porsche 911. Wat nee. een vuile hond. Hij kan dus ook in een golf los. gaan rijden. Dat zou hij wel moeten doen trouwens. Wat een vuile hond is dat ook. Ja, het is ook een hond. Duiken in Egypte, rijden ja. en dan gewoon ja. zo'n beetje ja. Ja. met een losse pols. Nee, wat... maar zo is hij. Ik ben ook blij dat jij die hier nu even zit. Dan kan ik er even op losgaan. Want... Ja, ik kom vaker. Ik, want dit, dit moet afgelopen zijn. Dit moet afgelopen zo zijn. Zo kunnen we niet werken. Die Van Werven die heeft gewoon zo langste tijd gehad. Heel goed. Meneer He? Krol, hoe bent u zelf bij de, bij de KNAC terechtgekomen? Nou, eigenlijk bij toeval omdat ik uh, destijds bij het Nederlandse Rode Kruis uh, actief was als bestuurlijk vrijwilliger. Ben toen vanuit het Rode Kruis samen met Karel Heuner uh, de Nationale Rode Kruis Rally gaan organiseren. En toen zei Heuner tegen mij: Krol, volgens mij is de knak wat voor jou. Want die hebben een ongelooflijk leuk blad. En dat heb ik toen gedaan. Ik nou, ben toen ja. lid geworden van de KNAC. Dat kon ook heel makkelijk, omdat uh, de KNAC samen met de ANWB een overstapservice heeft. Dat betekent dat als je lid bent van de ANWB, omdat je daar wegenwachthulp uh, vandaan betrekt, dan uh, kan je je opgeven als lid van de KNAC. Ja. Uh, ben je dan ben je met ingang van. Directe, hè, directe ingang ben je lid van de uh, KNAC. Je krijgt ook direct het blad, maar je krijgt pas de rekening 1 januari daarop volgend Wat Dat heb je al betaald aan de ANWB. En precies, dat en jaar. dat hebben ja. we gewoon heel keurig geregeld met uh, uh, onze collega-organisatie ANWB. Ja. Ja, en ja. Uh, daar zijn we dankbaar voor. Dus jullie regelen de formaliteiten? Wij regelen de formaliteiten. Oh, okay. En dat is dus ja, die overstapservice. Dat is iets waar veel mensen gebruik van maken, want de wegenwachthulp die blijft dan gewoon doorgaan. Maar je krijgt gewoon een blad wat heel specifiek is toegesneden op auto's. Op mooie auto's. Op uh, passie voor auto's. Uh, uh, dus niet uh, uh, auto's met een caravan erachter waar verder niks tegen is. de Dat zie je bij ons toch iets minder. Nou, een uh, oldtimer caravan <laughs> zou je wel mogen. Old -timer, want jullie, hebben, nou, zien, dat... jullie zitten zwaar in die youngtimer en oldtimer sfeer. Ja, daar zitten ja. wij. Dat is, huh? dat is onze niche markt. En natuurlijk ook het rally rijden. Want uh, nog even terugkomend op die verzekeringen van ons... Uh, normaal gesproken wordt rallyrijden, de risico's van rallyrijden... worden uitgesloten. Dus als je ook al als je aan een puzzelrit of ja. wat meedoet... Nou, dan moet je toch oppassen, dan loop je langs t, uh, het kantje van de afgrond. Ja. Want voordat je het weet, als je dan uh, schade oploopt of toebrengt... dan zou het zomaar uh, uitgesloten kunnen zijn. Bij ons is dat niet het geval. Oh, als ik, als ik ga racen op Zandvoort... ik heb een racelicentie, ik ga racen op Zandvoort... dan kan ik tegen jullie zeggen... Jullie kan het, kan even? het over rally rijden? Hè? Ja, ik weet dus niet al... of dat hetzelfde is, ja, ja, ja, race-rally nee, en rijden. Daarom vraag ik het even. Als ah, ja, ja, nee, okay, toch... jullie dat al niet <laughs> weten. begin ik toch weer naar Bas te verlangen. Maar goed, dat maakt niet uit <laughs> verder. Zeg, maar waar rijdt de heer Krol eigenlijk zelf in? Het is toch wel een, een beetje behoorlijk automobiel zijn. De, die, de heer, die, heer Krol man, die, uh, die rijdt zelf in een uh, Audi A6. Ah oh, ja, dat is een keurige nice auto. keurige auto, uh, een mooie donkerblauwe metallic uh, Audi A6 met... Uh, Zoals Heunel dat zegt, uh, geel slangenleer. slangen slangenleer in. Uh, Prachtig auto. Ik geniet Zo. ervan. Heerlijke auto. En daar. <huch> ja. begeef ik mij zoeken over de serie. dat geel slangenleer? <laughs> <laughs> ja, je grappig. had het net over design boots, hoorde ik. Maar. Uh, ja. Ja, het, is meedoen, beetje, ja. het is een beetje dat, dat, de hang naar het ordinaire, hein? geel slangenleer. In een donkerblauwe auto. <laughs> <acht> ah, nu kom je wel op heel gevaarlijk terrein, want het is uitgezocht door mijn echtgenote. Ja? Dus euh, euh, nee, dat is zeker niet de ordinaire. Ja, okay. <laughs> <Okay, okay. hijen> um, voor de goede orde, op het moment dat je met pech komt te staan met je auto... en je belt jouw knak op, dan komt er geen... Zwart gespoten glimmende uh, uh, mobiele werkplaats met gouden letters erop, waar knak op staat, maar dan komt er gewoon een anwb autootje hè? Beslist. Dat is zo. Hè? Ja. ja nou, ik kan me daar alles bij voorstellen, want die, die zijn er veel. Dus dat is prima. Nou ja, ik weet het maar, niet. Mijn vader die zei altijd, alles wat je door een ander kan laten doen, moet je niet zelf doen. Maar, ja, uh, uh, en dit hebben wij, dit ja. hebben wij gewoon heel goed ja. ingekocht bij de ANWB en de wegenwacht van oh, okay. de ANWB. Oh, okay. Okay. Bent u zelf okay. in het bezit van een oldtimer? Uh, nee, nee dat, dat, uh, uh, hab ik, ik heb geen oldtimer. Mag een, mag een, een youngtimer misschien. Een rechter mag toch rijden wat hij wil? Ja, Desnoods dat is... in een Audi A6 met, slangen, met geel slangen leren <laughs> kan best. Ja, dat... Dat, dat, dat tast uw geloofwaardigheid als rechter niet aan. Nee, want ik, ik ben natuurlijk gewoon ook uh, burger en autoliefhebber en uh, uh, inwoner van Nederland. Dus ja. ik uh, uh, ja, mag maar. beslist niet meer, maar uh, ook niet minder dan... Uh, autoliefhebber en voorzitter van de KNAK en dan geen youngtimer. Ik vind het wel een beetje beschamend. En, en, en ik zie door het glas uw zoon zitten en die is het met me eens. <laughs> Dat zie ik aan zijn blik. Maar dit helemaal terzijde. Eén um, ding. Hoe gaan we die KNAK nou weer eens even naar de... 25.000 leden trekken. Dat is het nog penis vergeleken met de ANWB... maar dat geeft het wel een beetje meer massa. Nou, wat, wat, wat, wat zijn de plannen waar, waar, waar de voorzitter mee rondloopt? Ja, De plannen waarmee wij rondlopen is uh, onder andere te zorgen... dat uh, binnen afzienbare tijd er ook een... Uh, uh, woonplaatshulp gaat komen. Dus als je auto niet wil starten... en dat wil bij uh, een oude auto natuurlijk nogal eens voorkomen... Kan, kan. dat je dan ook voor je voordeur geholpen wordt. Dat is iets wat we nu aan het onderzoeken zijn. Uh, uh, en dat is dus een uitbreiding van de service die we zouden willen gaan bieden. Maar dat moet natuurlijk wel financieel en zakelijk verantwoord zijn. Dus dat zijn we nu aan het uitrekenen. Maar die service heeft de ANWB? ANWB wel, ja. ja. Die heeft het al. Uh, ik men van niet. Maar... Woonplaatsen. Ja, woonplaatsen ja, dus. Zeker weten. Ja, ja, ja. Ja. Als mijn auto voor de deur kapot gaat, dan, dan komt de ANWB. Ik, ja. Dus ik zou gewoon dat plan ik even vraag vraag de uit de laten. Ik de ANWB is daar ook mee bezig. Maar heeft dat volgens mij nog niet geregeld. Nee, maar mij... ik ga niet over de ANWB, ik ga nee. over de knak. Ja. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Blijft de vraag, en dat blijft toch altijd de vraag... Uh, daarmee haal je niet nog weer eventjes het dubbele aantal leden binnen. It, it, ik zou me kunnen voorstellen, meneer Krol, dat dat u een, een, een uh, uh, de toonaangevende klassieke rally's in Nederland... dat u die een soort van approval geeft... En Onder ook... auspiciën van. Nou, dat, daar zijn we inderdaad druk mee bezig. Een, een kwaliteitslabel, dat je denkt ja. van... Nou, weet je, wat? er zijn natuurlijk... De, ik weet niet hoe het met jou zit, Huub, Maar ik, ik ben nog wel eens bij zo'n klassieke evenement... Of zo'n rally, of zo'n rit. En dan... Daar moet een soort van kwaliteitslabel komen. Dat zouden jullie kunnen verschaffen. Op nou maar iets Beslist. Doen. Daar zijn we uh, ook mee bezig. Uh, uh, laatst zijn we bij de millimilia ja. van de lage landen in Naarden geweest. Uh, we zijn al tien jaar, wat zeg ik... Twaalf jaar betrokken bij de Nationale Rode Kruis Rally. Van het ja. begin af aan... Ja, moet een paar. Hè. Er zijn dat er zijn, er dat zijn er inderdaad maar een paar, maar um, uh, je, je moet rustig beginnen. Volgens mij ligt ja. jullie die concurrentiepositie in, in, in, in de kracht van die verzekeringen. Dat heb ik veel. Ja. dat denk ik veel ja. meer. Is waar. Ja, maar Is ik waar. denk dat we elkaar toch ook willen ontmoeten en ons willen verenigen, uh, juist op de passie van die auto's. En die passie die wordt ook vorm en inhoud gegeven door uh, ons prachtige blad, uh, wat we uh, uitgeven. En uh, daar gaan we ook in investeren. Dat is ook de reden dat we bijvoorbeeld uh, net uh, Bas van Werve uh, gevraagd hebben lid te worden van die kennen we niet van, dus, van, ja, ja, van ons bestuur. Nee. Nou, nou, ik, zou, wij... ik zou wel een beetje mensen van statuur nemen. Ik bedoel, dat moet het moet een beetje passen bij de club dan, oh, ja. Jongens ja, van Werve, dat is toch dat is toch een catch. Dat de was... Van Werve heeft ik weet niet of u geluisterd hebt, net gezegd... dat je geen Range Rover moet kopen, maar een Kia. Dat is een catch. Ik doe, en die nemen jullie als bestuurslid van de knak. Ik doe wel, zet hem bij de ANWB neer, ja. als wegenwachter. Bij Van Werven moet je natuurlijk soms... En zeker dit soort columns, gesproken columns die hij heeft... moet je uh, dingen met een korreltje zout nemen. Maar daar waar hij bij ons aan de bestuurstafel uh, komt te zitten... komt hij met hele serieuze, goede plannen waar wij mee gaan scoren. Mm. Maar goed, los daarvan uh, uh, heeft uh, binnen ons bestuur... Uh, net een uh, enorme verjonging opgetreden... mede ten gevolge waarvan Van Werven uh, uh, aan boord komt. Nou ja, verjonging. Ja. Well, die die, die 57. Uh, ja, uh, ja, ja. <laughs> ja, wat heet. Wat heet. Nee, ja, nee. Laat ik het zo zeggen. Ik zie meer toch in dat approval uh, van, van, van, van, die, mm. van die ritten. Wij moeten gaan afsluiten, Hup, Want mm. de, de klok is hier al machtig. Ja. Uh, Jan Lammers heeft ons geholpen door niet op te nemen... toen we hem probeerden te bereiken. Ja. Want die gaat uh, Dakar rijden. Ja. Uh, dus die drie minuten, die, heb, die heeft hij die al cadeau gegeven aan de heer Krol. Ja. Uh, ik heb nog wel een paar nieuwtjes. Goed. Moeten we nog even meepakken, vind ik. Want anders dan gaat, gaat Nederland niet de goede manier het weekend in. De zondag in. Um, er staat een waanzinnige... Uh, meneer Krol, maar ik zal, ga je zo bedanken. Een waanzinnige veiling van Ferraris in Londen op het programma. Uh, hou het in de gaten op de websites. Want de, de, daar, wordt, daar wordt een partij auto's geveild. Dat hou je niet voor mogelijk. Collectie Ar en van auctions. wie? Collectie van auction. wie? Een nee, van nee, een particulier. Nee. Samenraapsel van, maar okay. wel top, top, top. Mm -hmm. Dan een beroerd bericht voor uh, Zweden. Met name Saab, dan wel Volvo. Want de Zweedse politie gaat Volkswagen rijden. Kun je je <lacht> voorstellen? <lacht> dat is toch beroerd? Dat <lacht> heb, He? heb ik wel, Victor Muller. Dat nou, heb ik ja, wel. Saab kan me nog iets bevoorstellen, Maar Volvo heeft toch. Denk ik auto's die prima als politiewagen ja, zijn. Die, die zijn die van, van Chinezen. Ja, Chinezen, bedoel, ja, ja. Chinezen, M. Ja. M. Ja, is, ja, ja. Beetje... ja, nou ja, Volkswagen zit ook een hoop vreemd geld. Mm. De vernieuwde Toyota Prius, dat is een beetje jouw buurt. Uh, uh, uh, Droomauto. Droom en ook van, uh, van Werven. Die uh, komt er in een nieuwe uitvoering en die wordt goedkoper dan de huidige. En mooier? Nee. Um, toch zal die veel minder verkocht gaan worden, is mijn uh, uh, uh, vermoeden. Omdat die hele subsidie en sponsoring van ja. die auto natuurlijk redelijk, redelijk is uh, verwaterd. Ja. Om het zo maar te zeggen. De nek omgedraaid. Nou, ja. Wil je dan nog weten dat de BMW M5 ook met handbak komt? Nee, of wil nee, je, wil je niet weten? weten. Nee, dat nee, wil, nee, wil je niet weten. Kennelijk. Ik wil hem met bleppers aan het stuur. Wat doen ze? Ik wil hem met bleppers aan het sturen. Oh, jij wil bleppers aan het sturen. Ja, nou, vooruit maar. Dan hebben we tot slot uh, twee actiemodelletjes. Namelijk één op basis van de Audi A8. En de andere op basis van de R8. Dat zijn de exoten binnen het Audi gebeuren. Peperduur, maar wel tijdelijk goedkoper. Robert Krol, hartstikke bedankt voor je komst naar het verre Amsterdam. Vanuit de Zutphen. Zwolle. Waar was het? Lare Gelderland. Nou ja, het is ook een Nent. Mooi, mooi. Hubert. Terug naar Amsterdam? Ja, graag gedaan. Hartstikke bedankt dat je voor Bas wilde indienen. Er is nog een hele riedel nu... Uh, van sociale media, et cetera. Maar, ja, maar ik heb ze niet. Er wordt nu geroepen, noem ze even. Maar ik, ik heb ze hier niet staan. Heel belangrijk is in ieder geval Twitter, Twitter. Apenstaatje, Tros, Autoshow. En daar, uh, daar gebeurt alles. Hou hem in de gaten. Dank. En nu naar, naar het nieuws van half drie met Tijn van Dijk. Radio 1. Het NOS-journaal.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 En op de bodem van de Persische Golf ligt een schip met mogelijk nog levende duikers. Het schip zonk donderdag toen het bij Iran pijpleidingen wilde gaan controleren. De meeste duikers werden gered, maar er zijn ook zeven lijken gevonden. En van zeven anderen wordt vermoed dat ze gevangen zitten in de drukkamer van het schip. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. AMB Verkeersinformatie. Je nou, hoort het ook al in het nieuws. Een ongeluk eerder vanmiddag op de A2. De weg was daar weer vrij, maar nu een autobrand bij knooppunt Holendrecht. Ik vertel er zo meer over, op de omleidingsroute, de A1, is het ook hartstikke druk. Van Amersfoort naar Amsterdam staat tussen knooppunt Eemnes en Laren 4 kilometer. En verderop tussen Bussum en Muiden nog eens 10. Op de A2 Maastricht-Eindhoven viel er tussen Born en Echt 4 kilometer. Daar was een tijdje een rijstrook af. Op de A2 Utrecht-Amsterdam, vanwege een autobrand bij knooppunt Holendrecht 3 kilometer. Twee rijstroken zijn daar afgesloten. Dan de ring van Rotterdam, Da 20 een, een ongeluk op de rijbaan vanuit Gouda. En daarom tussen Rotterdam Prins Alexander en Rotterdam Centrum 5 kilometer. En ook daar zijn twee rijstroken dicht. Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazin van de AVRO. Hans Smit. Goedemiddag, Opium Live vanaf de zolder van Carré, Amstel uh, Foyer. Het is prachtig weer, maar door een fraaie parasol hier boven ons hoofd zitten we die op een laag pitje voor het moment. Deze zolder, overigens, waar ooit een, een oude arme clown zijn bed had staan, wist ik ook niet. Tot ik deze week het boek van uh, David Bronkhorst las, straks een gesprek daarover. Nu ligt er overigens uh, geen matras meer, maar wel een houten vloertje... vanwege de flamenco-danseres die straks naar haar kunsten hier gaat vertonen. Dat uh, klinkt ongetwijfeld prachtig op de radio. Zij schittert in de voorstelling die gitarist Erik Van morel in elkaar heeft gezet. Hij is hier ook. Net als Ernst Daniel Smit straks... die een hommage aan Diva Christine, Christina Deutekom organiseert. Uh, verder Nasridin Tjaar en Fania Sorel uh, over een voorstelling branden. Uh, 80 seconden uiteraard. Virtuele vitrine. We blikken vooruit op de uitreiking van de Polifenario. Morgen in de Kleine Comedie. En we blikken terug op het televisiergala gisteren in ditzelfde theater. En er is live muziek van Wouter Hamel. Just like I'm supposed to I'm finally getting closer Just like I'm supposed to I feel I'm getting closer to you Over u nog veel langere nummers straks. Dankjewel, Wouter. Vele hebben. Ja, Zo, dat is gauw verdiend zeg. Nou ja, uh, uh, velen hebben er een tijd lang al naar uitgekeken. naar het uh, nieuwe album van Coldplay, de Engelse band. rond uh, Chris Martin. Vanaf gisteren ligt Milo Zilo dan eindelijk in de winkels. En uh, we bespreken het, of, of maandag geloof ik eigenlijk. We bespreken het album vandaag met de uh, volkskant Gijsbert Kamer. Je, ja, Gijsbert, goedemiddag. fijn dat je er bent. Um, mm. Je, je hebt het album gisteren al besproken in ja. de krant. Drie sterren, dat betekent dat je niet <laughs> al te enthousiast bent. Nee, ik vind het ook geen complete mislukking. Uh, uh, maar het is een, uh, een plaat waarop ze zoveel kanten opschieten en zo op zoek lijken naar iets zonder dat ze echt iets gevonden hebben. En een, bijna een wanhopige uh, poging om uh, iets anders te doen die, uh, vind ik, niet zo goed uitpakt. Uh, uiteindelijk zijn het toch de kleinere liedjes... die het mooiste uh, overeind blijven. En volgens mij zijn dat ook de liedjes... waar ze hun grootste publiek aan te danken hebben. Ja, je zegt, uh, dat als je beschreef... dat je, je vindt dat het album te vol klinkt. Ja, ik vind, uh, je kunt echt horen dat dat ze een soort onbeperkte tijd hadden in de studio... en maar doorbleven gaan. Nog een dan keer kwam, dubbel, nog een keer. Ja. En dan kwam Brian Ino weer binnen, die de plaat producer. Niet mm -hmm. producer... Hij heeft de ja. plaat dit keer niet geproduceerd... Nee. maar hij, hij, hij vergeleek zijn rol zelf met een soort kat... die door een kattenluikje iedere keer naar binnen en naar buiten <laughs> ging... om uh, um, af en toe een, een, een kleine aanwijzing te geven. Ja. En, uh, hij wordt ook bedankt voor de Inofication van ja dat Inofication, ja, dat is het ja, ja, woord. Ja. Die, ja. Maar, goed. maar, maar uh, te vol, laten we een voorbeeld laten horen ja. uh, waarvan jij zegt... Nou, dat dat is nou een voorbeeld van dat te vol klinken. Dus dat nummer, dat heet uh, Hurts Like Heaven. Even een fragment hier. uit ervaring dat dit soort nummers het erg goed doet bij liveconcerten van Pink van de, van Coldplay, waar ze zeggen, Pink, ja. ook maar nou, dat, dat vind ik dus ook weer zoiets. Kijk, een band moet nooit rekening houden met hoe groot ze gaan spelen. Of bedoel. Kijk, ze, ze, Chris Martin heeft ook gezegd van ja, de nummers die moeten we allemaal een beetje moeten rekenen dat er met 60.000 mensen te luisteren, moet een beetje vol klinken. Mm -hmm. Maar zo zo werk je. Toch niet. Zo luister je, je, je nummers die je mooi ja. mooi vindt. Die ja. maak je en dan. En die kun je vervolgens uit kun je bij je uitpakken, ja, van, bij... Bijvoorbeeld ja, je kunt ja. hier echt op horen dat is Laag over laag over laag. En dat, en dat heeft Brian Ino gezegd... doe er nog maar een gitaartje overheen. En doe nog maar die toetsen daar. En dat, dat vind ik eigenlijk een ja. beetje... Over, ja. Dus de band die ooit met hele stille rustige nummers begon... met Parachutes, zijn nog steeds geleden. Het mooist, ja. Die zijn nog steeds het mooist. Uh, is, er, is er een, uh, sprake van een duidelijke lijn... dat je zegt, ook uh, hun vorige album, Viva La Vida... Uh, dat het al veel voller klonk? Dat er... Nou, Viva La Vida vond ik in die zin... Uh, ik vond hem een beetje saai, maar er staan in ieder geval... in, in dat titelnummer bijvoorbeeld echt een van de mooiste... een van de meest beklijvende nummers ja. van de laatste tien jaar ja. op... En, en daar is de rest allemaal omheen gebouwd, kun je zeggen. Uh, dat werkt er allemaal mooi naartoe. Maar hier, ga, het schiet echt alle kanten op. Er is een liedje voor Rihanna, de, de R&B-ster. Uh, ja. En dan denk je van, nou, dat is helemaal op haar geschreven. En dan komt ze erin. En dan denk je van, ja, nou ja, dat is ook een beetje, een beetje suffig eigenlijk. Ze kan ook wel wat meer van zichzelf laten zien. Waar, waarom gaan ze overigens zo'n zo samenwerking aan? Want ik vind het een beetje aan de haren bijgesleept... Uh, ja, nou, dat, dat zijn jouw woorden. <laughs> dat, dat, dat, dat, nee, dat ik vind, dan vind het jammer, eens, ja, ja, want ze ja, hebben ja, het niet ja. nodig namelijk. Nou, nee, ze hebben het niet nodig. En maar ze, uh, Chris Martin Hartney heeft altijd al een beetje geflirt met de zwarte muziek, zeg maar, uh, altijd roepen dat Jay Z zijn beste vriend is en andersom. Mm. Het is allemaal een beetje kan je westen. Het is allemaal een beetje, ja, al die beroemde vrienden van hem, die die, redden, die, die helpen hem ook niet. Mm. <laughs> mm. Nee, je Want, vind, ja. Nou, ik, ik denk echt dat... Uh, er is al, hij heeft al een keer zoiets gezegd ook van uh, Chris Martin. Van uh, ja, we moeten nu tegenwoordig concurreren met Adele en Justin Bieber. Ja. Alsof ze toen ze begonnen niet met de Backstreet Boys moesten uh, concurreren. Alsof er iets veranderd is. Ja. En het is allemaal zo lastig geworden voor ons. Misschien houden we er wel mee op of zo. Mm -hmm. uh, uh, dat soort dingen. Ja. Denk van, ja, Die verjongen is niet nodig. Nee, maar je, je moet gewoon muziek blijven maken waar je zelf iets bij voelt. En ik kan me dus heel erg goed voorstellen dat, dat zo'n band als band ook niet echt misschien wel niet goed genoeg functioneert. Want ik bedoel, Je hebt Chris Martin, maar weet jij... een gitarist of een bassist te noemen uh, zomaar. Johnny Buckland weet je ja, het ja, noemen. Ja, precies. Ja. Maar bij, ja, bij U2 en Radiohead... wist je al heel snel wie er om hem heen stonden. Maar ja, ja. Dat is, ja. de rest is allemaal ja. betrekkelijk allemaal Om het nou niet altijd negatiever te maken. Want, ik nee, vind, nee, ik vind nee, het, nee, zelf nee. het, zelf het vind is klimatief. allemaal niet zo dramatisch. Nee. Dat ik doe, maar het is ook niet... Kijk, Er wordt heel veel van verwacht, uh, ook door EMI... die nu ook al Robbie Williams kwijt zijn... dat dit mo moet echt heel veel voor hen gaan opleveren. En mm -hmm. natuurlijk gaat het ook heel goed verkopen in het begin. Maar het is niet die plaat die... Die de boel even uit het slop kan trekken. Ja. Om toch nog een voorbeeld te geven van een nummer waarvan je zegt: nou, dat ja, vind ik wel dat, geslaagd. Op In Flames. Dat vind ik echt een heel mooi liedje. Het begint ook heel mooi. Ja. Een Een soort beatbox. Een beetje Porter set. <laughs> en dan gaat so hij time Soort nummers waar, waar ik ook het liefst naar luister ja, van cool. play, die, die, ook, die ook ijzersterk zijn en die, die een soort eeuwigheidswaarde hebben, die, ja, die, die blijven gewoon keihard overeind. Ja. Um, uh, jouw collega Hester Cavallo die schreef vanmorgen in de NRC van, uh, uh, dat uh, Coldplay... je zei het al die, die, die uh, dat ze last hebben van Edel en Justin Bieber dat het onzin is. <lacht> Zij zegt uh, dat de band zich over leeftijd nauwelijks zorgen hoeft te maken. Want ik bedoel, Leonard Cohen die gaat ook nog jaren mee inmiddels <lacht> 77 jaar. En uh, als de band zich constateert op het Schrijven van goede nummers, kan hij nog jaren mee. Is dat, ja, dat iets, is jouw mening van, ook? Want er wordt ook. wel eens gezegd: het is het laatste album van. Ja, dat uh, hebben ze zelf ook wel een beetje ja. gesuggereerd. Uh, maar kijk. Oh. Hierop zijn te weinig aanwijzingen te vinden dat, dat, dat, dat ze echt goede composities nog heel erg in zich hebben. Wat ze wel heel goed gedaan hebben op deze plaat, en daarom ik, dat wil ik ook nog even zeggen: mm -hmm. als geheel werkt die wel of zo. Het is, uh, je mag het bijna niet meer zeggen deze tijd waar iedereen losse nummers downloadt. Maar dit is echt een plaat die als geheel beter werkt dan als je de, de nummers lostrekt. Ja. En uh, ik denk dat Chris Martin. Uh, ik Denk dat hij gewoon even voor zichzelf moet gaan zitten en, en zelf even moet gaan, rustig gaan nadenken. Wat wil ik nou eigenlijk? Wil ik nou echt gewoon muziek maken die ik zelf mooi vind, of blijf ik me maar bezighouden met dat ik moet concurreren tegen de Adela's van deze wereld? Dat mm. ik grote stadions vol moet spelen. Daar moet je als artiest helemaal niet mee bezighouden. Nee, je moet de dingen maken, vind ik, die je zelf mooi vindt. Goed, Drie Sterren. Uh, <laughs> Overigens, het is een soort thema. Hè? Want het thema-cd ook. Je zegt al, je moet hem in zich heel luisteren. Ja, het gaat er ja. over een soort paar wat overleeft in de, in de stedelijke junk. Uh, uh, jungle of zich, ja. Ik heb me daar verder niet in willen nee. verdiepen. Eerlijk <laughs> gezegd, maar ik vind het ook als je een plaats zo noemt: Milo Siloto Milo Ziloto. Zeggen ze zelf ja? Dat is dan, dan ga je niet meteen heel nieuwsgierig worden van wat erachter zit. Dat betekent ook niks. Het is een woord nee, precies, wat ze ja. hebben bedacht, juist ja. om te zorgen dat elke hit op Google alleen maar bij dit album uitkomt. Vind ja, ik nou, wel dat, weer ja. goed bedacht? Ja, marketing, ja. marketing, ja, ja. ja. Hoort hem, hoor je als muzikant ook niet mee bezig te houden. Oké, okay, nou, goede nummers schrijven, Chris. Ga zo door. Precies. Maar dat dan weer wel. Goed, dankjewel Gijsbert voor, Ach, uh, voor je analyse van uh, deze Milo Zijloto... het nieuwe album van Coldplay dat dus... Uh, ik dacht vanaf maandag nou ja, de winkel is gisteren is. uitgekomen. Gisteren uitgekomen, ja, oké. Okay. In Engeland maandag, ja. Ja, goed. Um, dan uh, uh, gaan wij uh, kijken. Volgens mij gingen wij eerst eventjes luisteren naar het uh, gala. Er wordt uh, nog driftig opgeruimd hier in de grote zaal. De, snippers, de, de gouden snippers die aan het einde van het gala naar beneden kwamen... die, die zijn wel weer inmiddels. Ik zag vanmorgen iemand een container vol plempen met allerlei troep. Uh, gala van gisteravond. Een aantal grote verrassingen bij de uitreiking van Slans belangrijkste tv-prijzen waren er wel. Zo werd de Man Bij Het Hond gekozen tot het meest beeldbepalende programma... uit de geschiedenis van de televisie. En als prijs wordt de zendmast in Hilversum naar het NCW-programma genoemd. Dus de man bij het hondmast of iets dergelijks. Uh, gedoodverst favoriet de Voice of Holland. Die greep naast de televisiering. Voetbal International werd gekozen tot het beste programma van het jaar. En daar waren veel aanwezigen het niet mee eens. Bijvoorbeeld tv-professor Bert van der Vier. Die had er geen goed woord voor over. Dat is het faillissement van de televisiering. En dat vind ik echt. Ik bedoel, je kan het ook als een soort van grap beschouwen... Maar dat is het al die jaren niet geweest. Het was echt een eer om de televisiering te winnen. En ik vind Voetbal International gewoon geen terechte winnaar. Waarom niet? Uh, al is het alleen maar gezien de beperkte hoeveelheid kijkers die ze trekken. Maar vooral omdat ja, het is niet meer dan voetbalkantine gelul op hoog niveau En dat vind ik niet... Ik bedoel, ik heb ooit de eer gehad samen met Henny Huisman... om ook te krijgen voor de Surprise Show. En dat betekent echt iets... In 2006 is het een beetje begonnen met de lama's, dat, dat, dat, dat mij een gevoel begon te besluipen van, is het nou echt wel het programma dat het publiek het beste vindt? En dat heeft, toch, naar mij betreft, alles te maken met de manier van stemmen. Ik denk dat heel veel fans van uh, Football international hebben gedacht, hé, hey, dat is wel lollig, laten we een smsje sturen. Maar ik vind wel dat de televisie en de Avro, en wie er ook verder allemaal betrokken bij mogen zijn, serieus op de tafel moeten gaan zitten om te Voorkomen dat dit soort uh, niet-terechte programma's winnen. Er moeten spelregels komen, mevrouw. Pieter-Jan Hages, verloren van voetbal international. Ja, verrassend, hè? Tenminste, ik had gedacht dat uh, ja, de meeste mensen dachten... dat uh, de Voice 100 zou winnen natuurlijk. Ik had natuurlijk gehoopt dat wij zouden winnen. Dat je dat van tevoren wel verwacht had? dat er een kansje in zou zitten? Ja, ik had wel het idee dat, uh, dat er een kans in zat, ja. En doen ze een voorspelling volgend jaar voor de zesde keer? Wie is de mond genomineerd? Ik zal je eerlijk zeggen, ik hoop het. Ja, want dan zijn jullie recordhouder, hè? Ja, nou, precies zo. Had ik er dan niet over nagedacht. Wat leuk dat je er toch weer een positieve draai aan weet te geven. Visser, Man bij het Hond is gekozen tot het meest beeldbepalende programma van de laatste 60 jaar televisie. En niet Topop. Wat vindt u daarvan? Nou ja, ik, ik zou Topop ook. Uh... Oh ja. Vreemd vind als dat gekozen zou zijn als belangrijkste programma van 60 jaar televisie. Maar minstens zo uh, vreemd vind ik uh, Man bij het hond, dat is natuurlijk volkomen belachelijk. Maar ik gun het ze van harte. Waarom belachelijk? Man bij het hond? Nou, dat is wel duidelijk. Ik bedoel, het is een heel leuk programma. Maar uh, een belangrijk programma is het natuurlijk niet. Weet je wat ik een belangrijk programma vind? Spoorloos omdat dat levens van mensen echt verandert. Commentairemaker Michiel van Erp. Ja. Man bij het Hond, het meest beeldbepalende programma nou, van de laatste 60 jaar. Dat vond ik werkelijk een shock. Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Met alle, alle EK's naar Man bij het Hond. Maar uh, binnen, deze binnen de drie kandidaten had ik gewoon op dan, uh, had ik dat gegund. Ja, dat is toch een, een enorme faux pas voor de hele organisatie van die TV-kanaal. Of een nieuwe generatie die niets met Zwiebertje heeft. Ah, volgens mij kijkt de hele nieuwe generatie helemaal niet naar man bij het hond. Viola Holt, wat vindt u als ja, tv-corrivé, u draait lang mee, van het feit dat man bij het hond uh, ja, het meest beeldbepalende programma blijkt te zijn van de afgelopen 60 jaar? Uh, verrassend. Ik had dat niet verwacht. Uh, het zijn de, de stille kijkers, neem ik aan. Is het ook uw keuze, al denkt u aan 60 jaar tv? Oh, dat is verschrikkelijk moeilijk. Alle credit gaat naar de mensen die daar een keuze uit moeten maken. Han Pekel bijvoorbeeld, heeft daar erg veel verstand van. Han Pekel, hoe kan ik u het beste omschrijven? Nou, er zijn heel veel vormen. Maar een aardige vorm die mij recent op het lijf geprikt werd, was media-archeoloog. Man bij het hond, het meest beeldbepalende programma. Wat vindt u daarvan? Nou, dat vond ik verrassend, laat ik dat eerlijk tegen u mogen zeggen. En of dat echt zo is, weet ik niet. Het leuke toen wij de televisiekanon bedachten... was dat voornamelijk om 16 jaar televisie op de kaart te krijgen. Nou, dat is prima gelukt. Maar ik moet nog een beetje wennen om tegen die mooie toren te zeggen... de man bij het hond toren dan. Dat weet ik niet. Ik had liever gehad om daartegen te zeggen de misbouwman toren. Of eigenlijk als je in mijn hart kijkt... als ik kijk naar 16 jaar televisie, is André van Duinen... En klinkt ook goed, hè? De Van Duintoren. Maar goed, uh, misschien is het zo dat zijn publiek wat ouder is... en minder veel van HF's en Twitter gebruikt. Fijne avond. Ja, ook de bedenker van de TV-Kanon zelf, handpeker was dus niet erg gelukkig met die man bij het hond toren. Uh, de, de man bij het hond als winnaar van zijn wedstrijd. Overigens, ik was heel blij met de taarten van Abel. Kinderprogramma dat hij uh, de gouden stuiver kreeg. Dit is Radio 1. Opium. Flamenco liefhebbers op. opgelet. Erik Fassel-Morel trekt weer met zijn gitaar door het land. In zijn voorstelling de nieuwe wereld van Don Quixote. Mengt hij de flamenco met soul, hiphop, jazz en betoverende dans. Straks een gesprek, nu eerst muziek en dans. Ah, ik wou dat u erbij kon zijn. Ja, u kunt erbij zijn, moet u even naar Karé komen. Doe maar. over my cheeks. Thinking about the things that you said. Should've regret the fact that we ever met. I was there. Should've thanked you for the moment, the lesson. But how could I know? Because the first impression gave me a feel. One touch, one that could reconnect us to the core. I was 100% sure we was gonna be together forever. But we barely talk anymore? We were separate ways, lonely days, falling out of space. Now you. Wait. dei que tu te vayas y ve que huacaránde que no te detenga huacaránde que no te detenga huacaránde que tu te vayas y ve que huacaránde que no te detenga huacaránde que no te detenga Mijn is Raquel Ortega, dames en heren. Prachtig. Ja, die uh, dans hier op een vloertje uh, in haar Doorweekse kleren, zou ik maar zeggen. Terwijl ze tijdens de voorstelling heeft een prachtige huur aan. Erik van morel was op gitaar te horen. Maarten Ornstein, Bas Klarinet en uh, Carlos Denia flamenco zang. En er uh, wordt ook nog Sine Casita. De hele bezetting was compleet. Erik, inmiddels aan tafel. Uh, je hebt je laten inspireren. Want we hebben niet zo heel veel tijd meer... Uh, omdat je zo lekker lang door bent gegaan. Oké, okay, oké. Okay. <laughs> uh, uh, uh, je hebt je laten inspireren door uh, Don Quixote. Ja. Ben je zelf ook iemand die tegen windmolens vecht? Of, uh, ja. In ja? Ja. welke zin? Nou, eigenlijk uh, zoals het nu bijvoorbeeld uh, in het land... Uh, eigenlijk uh, gaande is ook natuurlijk. Hè. Je bedoelt? Vanaf alle Beslissingen deze zomer. De culturenbezuinigingen, ja. Bijvoorbeeld. Oké, okay, ja. Ik zit op het conservatorium, geef ik les. Ik zit in de theaters. Ik, uh... Het is overal, ja. toch? De, de, deze zangeres en, en uh, uh, ook de, de Flamengo, uh, uh, uh, zanger, die, die komen uit Spanje. Hoe, hoe, hoe komen die mensen... Ben je daar naar op zoek? Of hoe, hoe... Ja, ja, dat, dat, dat, uh, ik, uh, ik werk tegenwoordig graag uh, met mensen uit Spanje... als ik ze ergens kan vinden. En uh, het is natuurlijk dan... Uh, je kan, uh, op een ik zat nu van de zomer in, uh, in Spanje. En de zanger die heeft vorig jaar ook in mijn Greco de Toledo meegedaan. Ja, vorige, vorige programma. En, daar was ik zo blij mee dat ik vroeg of hij nu weer mee wilde doen. Hmm. En ik vind hem ook weer in plaats van Greco een Quijote. Ja. He, een Don shot. Ja, ja, ja. En de danseres die heb ik uh, op het laatste moment eigenlijk uh, uit Madrid uh, via via. Gewoon we kennen elkaar niet. We zijn vorige week vrijdag op het vliegveld begonnen. <laughs> nou, en het gaat eigenlijk van, van s ochtends vroeg tot s avonds laat door. Ja, ja, ja te gek. Ja. En dan heb je de Sina Casita zangeres met, met wie je voor het eerst samen Nee, daar heb heet. ik al langer. Die staat ook op mijn cd. Mijn vorige cd. Maria, mm -hmm. die hebben jullie ook vast wel eens gedraaid ergens. En uh, zij, uh, wij, wij werken eigenlijk al jaren samen. Ja, ja want je hebt haar uh, jaren geleden... Om, Veel projecten. Ja, we hebben elkaar hier trouwens in Carré. Dat ja. moet, grappig genoeg bij de ja. World Concerts toen met uh, Leonie Jansen. Ja, ja, ja. En uh, toen vond ik haar zo geweldig. Toen, dat is tien jaar geleden. En die die, die cross, Nou ja, ik had zo'n dat... ik Als ik dan mijn gitaar even wegliet en zij ging toch rapachtig zingen, dan ja. kon ik daar met die palma's, met die handklaps, dan kon ik eigenlijk gewoon heel mooi iets anders doen dan wat je normaal in flamenco doet. En dat hebben we nu, vooral met die dans natuurlijk, proberen we dat ook te mengen. Ja. En dan die zangvormen, dat is natuurlijk ook apart omdat, en dat is een beetje de nieuwe wereld van Don Quixote dan. Mm -hmm. hè? Omdat je ja, want het is niet gewoon... zozeer het oude verhaal wat je wil vertellen. Maar je wilt... Nee, het is eigenlijk meer het nieuwe verhaal. Ik heb ook hele mooie projecties op de achtergrond van kunstschilder uh, Juan Ripollés is een uh, soort Corneille van Spanje op het moment. Mm -hmm. En uh, nou ja dat is heel mooi visueel om het dan zeg maar, op een bepaalde manier in muzikaal... Op zich, natuurlijk, zeg maar, het verhaal te vertellen van Don Quixote. Ja, Want ja. ik bedoel, ik vraag elke avond in theater of iemand het gelezen heeft. Nou, er zijn maar heel weinig mensen, maar iedereen weet van de windmolens en Don Quixote. Ja. Dus ja, op ja. zich wel een mooie metafoor voor 400 jaar geleden tot nu en dan dezelfde gevechten tegen de. Tegen de mensheid. Ja, en de, de, de mensheid <laughs> in het algemeen. En, zeg, overigens, wat grappig is, iedereen, als, als jij gaat spelen ook... iedereen denkt dat jij bent een Spanjaard, maar je bent gewoon een Nederlander. Ja, dat zeggen ze nog steeds. Ik speel 35 jaar flamenco in Nederland. Aha. En ik blijf... Nou, het is alleen maar leuk, toch? Ik ja. kan ook heel goed Spaans, hoor. Dus je kan... Uh, van ja. dat <laughs> ik zeg, ik noem mezelf altijd uit Hollanduz. is Tussen Hollander en Andalusia. <laughs> Goed, uh, we, we, we moeten het hierbij laten. Uh, ja. Ik had het nogal wat mensen gevraagd in Leiden... waar je een try-out had, wat ze van de voorstelling vonden. Ze ja. vonden het prachtig. Precies, precies. En mag ik er nog heel even bij ja, zeggen dat we vanavond in de Muiden zijn? vanavond in de Muiden. De volgende week in Eindhoven en in Hoofddorp, En dan vanaf maart 2012 in heel Nederland. Aanjus, gratias, senor. En zo klinkt voor de vogels vanuit de canyon. De van Beeld en Gewijks. Beel.